Nou att ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had in mij. Onze iker hè. Komt je lucht in zo hemels blauw. Het is duwelen alsof je duim spint. Men wieelt op je duim kent welkom in mijn hart. Neem de namen worden mijn begin en smakt Goedenavond allemaal. Ja, Goedenavond. Goeie avond. Dit was uh, Doema met uh, Sinds een Dag of Twee. Ja. Ja. En trouwens allemaal welkom uh, ja. bij de laatste uitzending... alweer van uh, Voor ja. de Zomerstop. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. we zullen het eens over hebben. Ja, het wordt een volle uitzending. Ja. Um, en de de bingo-kaarten bingo ja. zijn er weer. Ja. De ja. Ja, die uh, hebben wij volgens mij inderdaad overal bezorgd. De, uh, het dus als je ze nog niet heeft, moet je even naar het briefbus de, lopen. Ja, het daar is, doen. ja, daar is zeker waar gaan we wel. Ja. Uh, als je een volle bingo -kaart hebt, dan kun je... Uh, maar naar het de, kan ook verticaal. Dus als je nou verticaal ja. voor een taal... Of, in of, het, het, of naar, naar beneden. De, naar beneden of naar boven, uh, maakt ja. niet uit. volle kaart mag ook. Ja. Die, dus luisteren. Blijf luisteren. Ja, ja, blijf, blijf luisteren. Blijf, luisteren. Ja. Dus en uh, uh, als u een volle kaart heeft, dan kunt u naar het telefoonnummer bellen 013-534-1344. Yeah, so ja, zo yeah. is het. Ja, zo is het. Deze uitzending gaat ook over vakantie. Ja, over yeah. de vakantie. Mocht u yeah. nog leuke vakantieplannen hebben, dan kunt u daar uh, ja, over praten in de, in de studio met ons. Yeah. Of over gemeenteberichten hebben we nog straks even. ons vaste rubriek. De molpatrommel? Oh, De molpatrommel, ja. die komt ook weer voorbij ja. vandaag, ja. Uh, te te ja. Te veel om op te noemen. Te veel om op te noemen, ja. Dus, uh... Maar vooral niet vergeten, ze mogen ook verzoeknummetjes indienen. Uh, in ja. Want ja, dan zeker. kunnen we die gewoon draaien, hè? Ja, ja. Met, uh... zeker, zeker. Dat mag, uh, dat mag altijd, ja. En op verzoek wordt er gezongen? Ja. Ja, Annabel? Ja. ja. Erik ja. is een hele goede zanger. Als dus je die, uh, nog een uh, dokter wil, uh, <laughs> al niet. Ja. zou vooral bellen. <laughs> ja. Wordt vooral gewaardeerd, merk ik wel. Ja. Welk liedje gaan we nu draaien voor de mensen? We gaan uh, het liedje draaien van uh, Kenny B. Price. Ja. ja. Dat gaan we doen? Komt ja. ie? Komt ie. rise call my bestness mon amour moi tu es très belle je suis né landais oh je parle un petit peu français Så var leger lachen Kan ni geloven dat det echt was Zijde mennes, zij Ze leken mix Van Celia Silja en Anouk Oh Er gebeurde iets med mig Toen zij Zij Je suis Nélandais Oh Je parla Otupe Francais En ik zei En I don't know avond. Met wie spreek ik? Met Maatje. Hey Maatje. Uh, zeg het hallo. Hallo. ik een vraagje. Nou, vraag het eens. Ik, ik wil een camakamelean. Ka ja, Ka karma Ja, karma Van, van. Uh, hoe heet ze ook weer? Maar nu, ja, ja. ik. Ja, de Culture Club. Ja, ja dat klopt. Ja. ja Nou, dat kan. Ja, dat kan. Dan gaan we, ga ik je opschrijven en ga ik die zoeken. Nee? Dat is goed. Oké. Okay. Okay. Nou, dan, okay. dank je voor het bellen dan. Dank je wel. Oké, doei. Okay. doei. doei. doei. Ja, welk liedje was dit? <laughs> dit was uh, Kenny, Kenny B. Ja. Kenny B met uh, Parijs. Ja. Hé, hey, yes. Alan Bell, ja. heb, jij, heb je gehoord dat het, ja. het Nederlands elftal jammer genoeg niet door is gegaan? Ja, dat heb ik gezien, ja. Ja, dat ja, is ja. wel jammer. Maar, ja. ja. En uh, wat voor uh, welke favoriet uh, ben jij nu voor? Ik denk dat uh, België dit, denk dat België heel ver kan komen. Ja, daar denk ik... Uh, Dat denk ja. ik ook wel, ja. Ja, want uh, Frankrijk ligt er ook al uit. <laughs> ja, ja, Frankrijk uh, die ligt er uh, inderdaad ook al uit. Ja. Uh, daar maar ze moet... Uh, België moet zondag... Als het ja Nee, vrijdag... Moet ze tegen Italië. Tegen Italië? ja nou Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Maar ik denk dat ze ver komen. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Um, in Tilburg... Uh, Uh, in Tilburg gaat de kermens door, hè? Ja, maar dan aangepast toch? Ja, ja wel, uh, wel uh, aangepast. Uh, yeah. Ik heb, uh, ik weet niet op welke manier aangepast, maar dat daar zal uh, denk ik nog wel, uh, yeah. nog wel horen. Ja. Nou, normaal, normaal, staan er altijd heel veel attracties en nou mogen er maar 140 staan, heb ik begrepen. Oh, nou, ja. Ja. Dus dat is een heel stuk minder dan ja. wat er normaal is. Ja, dus, ja. Uh, ja. zeker. zeker. Ja. Omdat ja. iedereen afstand moet houden ja. natuurlijk. Ja. ja, ja, echt Ja. Ja. Um, zullen we het uh, volgende liedje gaan aanzetten? Oh, dat is goed. Ja? Dat, is goed. Ja. dat is Nielson met Miss Mondschil. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. oeh, oeh, oeh. En ineens zag ik je lopen En ik dacht Ik was meteen onderste En jij jongen hoek, hoek. En we liepen samen verder. En ik dacht, hoe, hoe was het bij niks zo goed? Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Och we är vi Ooh ooh. Och vi flyger då de Och det känns bra. Och jag måste het egentligen inte vragen. Maar nou als ik het wil je samen verder. En ik dacht, hoe was er van je zo? Bij bryr En sig så mycket. Och vi är bara två. Och vi är bara två. Och är vi e já ouviu Het was uh, het liedje van Maartje. Ja, dat had ze uitdruid. Ja, daar, die had ze zeker aangemaakt. Ja, ja. En uh, volgens mij is het tijd voor de moppetrommel, hè? De moppetrommel. Ja. Okay, doe normaal, maar... <laughs> Kees de sluipschutter komt thuis bij zijn vrouw. Zijn vrouw is net terug van een gezellig uitstapje en vraagt aan een man... Hoe was je dag, schat? Hij antwoordt niet goed. Ik heb je gemist. <laughs> <tie> ja. ja, dat pakken we nu? Uh, dat pakken we nu uh, het liedje van Nick en Simon, Pak maar mijn hand. Oh, ja, dat kan. Ja, Kijk, ja, kom dan. Hier komt hij dan. Kijk maar naar de Huizar om je Hej. Ze zou nooit gebouwt zonder steen. Zitten er geen vleugels aan een vogel, Vliegt het toch nooit ergens zee. Ook al krijg je nog zoveele kansen. Er gaat er altijd eentje mis. En omdat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het ander. maar een haak. Stel niet te veel wiludraak nog nou mijn men laat mij de weg wijzen er is geen probleem als je quiero keer quiero keer zelf wil wijzen my couldn't need to ay als je weer een wedstrijd hebt voor en je voelt je niet zo fijn en dat je extra goed moet zijn wil de oogst wat beter zijn maar die winden hoopt zo overbod want je weet het zelf zo goed toch heb je naast mensen nodig die vertellen hoe ik moet want het net kan het onder het af het sprak maar mijn hart stil niet te veel Dat was uh, Nick Simon met uh, pak maar mijn hand. Ja. Welke hand? Ja, je rechterhand of je linkerhand? Ja. Maakt niet uit. Hè. Ja, dat maakt, uh, dat maakt eigenlijk niet uit. Of je grote teen of je grote teen? Maar hij wil, ja. ja, hij, wil, uh, <laughs> hij wil de hand wel weer terug. Ja, hij wil de hand wel weer terug, ja. ja. Uh, Zijn wij nog bereikbaar op het telefoonnummer? Jazeker. Ja, zeker. Het telefoonnummer is 013 413 1344 en wat kunnen ze daar melden? Uh, ze kunnen over de vakanties uh, melden, uh, ze kunnen een nummertje aanvragen, eigenlijk uh, ja. nou, van alles. Nou. Van alles en nog wat. Ja, en ze kunnen straks ook bellen als ze bingo hebben. Bingo. Ja. dan moet je wel echt de bingo hebben. Ja. Ja. Ja, dan en, moet, ze wel. moet je liefst lied zingen op de radio. Hoppakee. Hey, hoppakee. Nou, nee. daar ga ik geen negel roepen, want ik kan niet zingen. <laughs> en er is geen woord Frans aan, nee, nee, zeker niet. En ook geen Duits. Nee. nee, ook geen Duits. Maar zijn er al nummers uh, ge gevallen, of nog niet? Nee, we gaan over, uh, ik denk, de, de, de, de, de quizmasker, dou master, Douwe. ja. Wie, ik denk dat hij over een minuut of tien uh, gaat aan uh, de oh, molen. Oké. Gaat, nou dat is wel ja, fijn. Aan de molen. De dat is molen. Wel, wel fijn voor de luisteraars, Dat ze weten wanneer het gebeurt. De he? Ja, ja pakken. Zeker. de kaarten ja. pakken. Ja. De kaarten bijpakken en dan gaan we over tien minuten aan de molen rijden. Oh, ja. Welk nummertje zullen we nou in gaan starten, um, Annabel. Ik denk het uh, van het feestteam. Nee, ja, bijna goed. Maar we kijken even op het scherm en dan zien oh, we ja. dat daar uh, rollercoaster staat. Rollercoaster. Zullen we die maar doen? Ja. Komt ie. Ja.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 Danau you there with well, met oh, yeah. uh, uh, de Radio Hatsflat. Met wie spreek ik? Ja, uit Ambolt Dijk. Hallo Anke Ambo, Ambolt Am, Dijk. Hallo Ank. Hallo. Hallo. Hallo. Segemag. Hey. Say from eh there just Bij de waterkant. Van uh, Havenstras. Van de havenzangers. Havenzangers. Ja. Daar, daar, bij, daar huh? bij de waterkant. Havenzangers. waterkant. Voilà. Ja. Daar bij de waterkant. Nou als we een ja. gevonden angst gaan we hem Is voor je draaien. draaien. Ja. Ja? doei. Ja. Oké. Okay, Dank dan dankjewel wel. voor do that Doei doei. Gewoon okay. dan weet ik eindelijk hoe die knopjes allemaal werken. Ja. With me in my dreams The sea has sail the seven seas I will try to find my way You're always there tomorrow Radio had was met wie spreek ik? Dat is Wilma Fruus. Hallo Wilma. Hallo Wilma. Zeg het eens Wilma. Hallo Annabel. Hallo. Zeg het eens. Ik wil graag een nummer vragen van de uh, Marco Bersapel. Ja. Kijk hoe het danst. Kijk hoe het danst, Oké. Okay. Dan gaan we voor jou zoeken. Dan gaat Gerard voor je zoeken. En dan zorgen dat hij uh, gedraaid wordt. Dat is goed. Oké, okay, okay, doei. Doei. Okay, doei, doei. Ja. Ja, dit was uh, Danny Veergaard met rollercoaster. Ja, dat klopt. Ja. Dan is nu het moment daar, hè. Ja. ja, oh ja. Uh, bingo! Bingo! Bingo! bingo. Wij gaan twee keer een rij van vijf maken. Twee bovenste rijen. F horizontaal. F horizontaal. Yes. horizontaal, dat wil zeggen van links, links naar rechts. Of van rechts naar links. links, daar mag je kiezen. Ja, daar mag je zelf kiezen. En dan de bovenste twee rijen van de vier... Onze assistent naast mij, die geeft het voor de tv aan. Ja, oké, okay, daar gaan we. Het eerste nummer is nummer 6. Nummer 6. Het tweede nummer is nummer 5. Nummer 5. Het derde nummer is nummer 24. Nummer 24. Het volgende nummer is 12. Nummer 12. Het volgende nummer is. 13, nummer 13. Het volgende nummer is 14, nummer 14. Het volgende nummer is 7, nummer 7. Het volgende nummer is nummer 10, nummer 10. Het volgende nummer is 21, nummer 21. Het volgende nummer is 30, nummer 30. Mocht u het. Uh, de rijen vol hebben. Dan kunt u nog naar het telefoonnummer bel ik. Ja, ik zou het nog maar één keer herhalen. 013 41 344 Als u geen prijs heeft, gooit u de papieren alsjeblieft niet weg. Nee. Wij doen dadelijk nog een keer vijf nummers ja, voor de bovenste twee rijen. rijen. Yes. Yeah? Ja? Ja. Welk nummer gaan we nu draaien, Annabel? Um, het feestteam. Je loogt tegen mij. Oh. Marie Steve. Der hat zerplatzt, zerplatzt. Hat zerplatzt, zerplatzt. Der Hier kommt ihr dann. Tut die dan. Tag wann, was ja deur voor nu säger du, me lief, det slot var kapot. Nu säger du, kom binnen, loop door. Men jag är nu bang att jag stoor. Ik zal van was er in je geplaatst weer in bed. Hey zij ja, jij op de bank.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 Wil je weten hoe het dan zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het niet zit een stapje opzij, als het beter, als het beter is, heeft het leven dan mij mer zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als het echt zo is dan laat dig je vrij als het beter, als het beter is. Wil niet zeggen dat ik jou niet meer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 Stop. stop je opzij als het beter als het beter is ik wil niet zeggen dat ik jou niet mis nou dat was het eh uh, liedje van uh, Wilma die Wilma had aan aangevraagd van Marco Pesaut hoe je dans met mij ja dan ja. denk ik dat het weer tijd wordt voor het eh uh, de climax de climax de bingo getallen. De, de bingo vijf. getallen. De laatste 5. Nou, de eerste nummer is nummer 31, nummer 31. Het tweede nummer is 2, nummer 2. Het derde nummer is 8, nummer 8. Het vierde nummer is 27, nummer 27. Het volgende nummer is 50, nummer 50. Daar waren ze. Dus ik hoop dat iemand bingo heeft en dat ze gaat bellen. Want we hebben echt een keileuke gave prijs uh, uitgekozen ja, het, het voor jullie zek, mensen. Zeker weten. Ja, zeker bedoel, weten. Uh, de, de, de spanning is hier al te voelen. Ja, de spanning is hier we al, hebben al een te voelen. Hé, hey, we hebben een beller. Oké. Okay. Ja, dan gaan we even schakelen. Dat... Ja. ja. Ja. Goedenavond. Een hele goedenavond met uh, Dirk. Hallo Wessel. Hallo Wessel. Ik ken uh, wie is Wessel? <laughs> ja, wij herkennen jouw <laughs> ja, stem, Wessel. Dus, dus je bent geen derde je ik, bent ik, Wessel. Ik... Nou vind ik Wessel wel een fantastische naam natuurlijk, maar ik, ik ben Dirk. Hij zit eruit op de lijn. Ja, ja, ja, maar ik, ik zit hier met mijn bingo kaarten. Ik heb er een stuk of zes liggen. En nou, ja. Ik, ik heb er gewoon eentje gewoon, gewoon, gewoon raak. Nou, wat, wat je dan moet doen is nu naar de studio komen met je ingevulde kaart. Dan checken wij hem en dan eh, volgt daar automatisch de prijs aan. Ja. Oké, okay, dan, dan, dan moet ik die kant op komen. Ja, en dan, uh... ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan, uh, dan nou, kom je op de televisie. Ik ben niet Enschede. Ik zeg niet dat ik daar ga redden voor de uitzending. Nee, nou maar dan mag je ja. nog wel een keer langskomen of mail hem eventjes naar radiohatzflat.gmail.com. Dan checken wij het en als het waar is, dan uh, gaan wij gewoon even met jou verder in gesprek. Dat, dat lijkt me een strak plan, meneer Gerard. Hé, <laughs> hey, dan weet je, hoe weet je daarvan? Wessel, jongen, jij hebt je eigen vergaan, jongen. Ja, ja. En Wessel. Uh, trouwens, uh, Wessel, we hebben niet bezorgd in Enschede. Zo, oh, hebben jullie dat niet gedaan? Nee. Nee, nee dus is van de lokale omroep Enschede, dus Dan de verkeerde de kaart. ik dat ik van de andere lokale omroep uh, de bingokaart heb. Uh. Dat wordt een liedje zingen, Wessel, want jij ja, ja. hebt een foute uh, ja. bingo. Oh, willen jullie dat ik een liedje zing? Ja. ja. Hadden we, dat was de voorwaarde, Ja, dat was de voorwaarde. Ja. Ja. Dus, uh, wel, wel, welk liedje zullen we dan doen, want ik ken niet zoveel. Nou, nee. kies er een, kies er Kies er zou ik yeah. zeggen. Ik zou zeggen, we hebben een verzoekplaatje gehad van Ank. Uh, Ank die uh, woont op het Thomashuis ergens in, uh, in Goerlen. En die wil graag uh, de waterkant horen oh, cool. ja, van de havenzangers. Yeah. Nou, doe je best. Wat? Yeah. Ja. De waterkant van de havenzangers. Yeah. Van de van Ja, sorry, maar die ken ik echt niet. Ja. Anders had ik graag bij jullie gezongen. Oh, nou ja, goed. Dan gaan we in ieder geval gewoon draaien. Dankjewel voor je telefoontje en ja. ik zie jou op een mailtje tegemoet. Ja, dat is helemaal mooi. Hey, hartelijk dank. Ik wens jullie een fijne avond en een heel fijne zomerstof. Nou, fijn ja, dat je gebeld hebt. Dankjewel, hè. He. Doei. Doei. Het is ontmoet, laat bij de waterkant, laat bij de waterkant, laat bij de waterkant, ik heb je voor het eerst bye Een verzoeknummer van Anke uh, Molendijk met daar aan de waterkant. We hadden net een uh, telefoontje gehad van Dirk uit Eindhoven. Uh, Nskd. Nskd. ook goed. <laughs> ja. Maar, uh, maar ja, dat was een grapje maken, dus. Bedankt uh, wessel. <laughs> bedankt wessel. Ja, bedankt wessel. Maar nou heb ik een uh, goede mond na denken. Het is Denkenhop. oranje en als het regent is het weg. Nog een keer. Het is oranje en als het regent is het weg ja nadenken ja, ja. zeker, ik zou het bij God niet weten nee. nee de mannetjes van de gemeente <laughs> de mannetjes van de gemeente sluit mooi aan ja uh, nu dat we het toch over de gemeente hebben ik heb nog een, geme een gemeentenbericht voor Goorlem u kunt of donderdag ...avond of vrijdag... Uh, ...ochtend uw plastic... ...en uw papier buiten zetten. Wel graag in de containers, want we hebben al vaak... ...meegemaakt dat het uit de containers wordt gehaald... ...en zo op straat wordt gezet. Dat is niet de bedoeling. En waar, waar, waar, waar is dat in geworden? Uh, dat is in de Bomenbuurt. In de Bomenbuurt. Nou mensen... In ...zet bomen, ze buiten ja, hè, donderdagavond. Ja, goed. in de Bomenbuurt. Ja. En dan gaan we nu draaien. Uh, als ik het... Goed heb, Jan Smits, Laura? Uh, nee, Emma nee, Heesters. Oh, oh ja, heen. Emma Heesters. Waar ga je heen? heen? Maar eerst... Nou, dit was uh, een intune van Klavertje 4... voor liefde en geluk en ja. blijheid en alles eigenlijk. Ja. Er wordt ja. uitgezonden na deze topshow. De na top deze, top show. na ja. deze laatste topshow. Ja. ja. U kunt, uh, na vandaag uh, kunt u ook uh, de andere en nieuwe uh, uitzendingen... beluisteren via de podcast. Ja. ja. ja. Uh, en verder willen we nog even... Oh ja, en verder wil nog uh, Wim uh, de Goed te doen, ja. die uh, vandaag niet in de studio nee, ja. uh, aanwezig is. Dus ja. bij deze Wim de Goed uh, van de medewerkers van Hatse, Hatseflats. Ja. Um, uh... Maar onze uitzendingen zijn ook gewoon elke week op dinsdagavond via de radio te horen, want dat blijft gewoon wel doorgaan. Ze wordt elke week kun je het live op de radio horen. Oh, ja. Ja. Ook al zijn we er niet, er is toch muziek van Radio Hansflats. Ja. ja, nou, ja. mooi, gezellig. Nou, ja. Ja. Gaan we van genieten. Jazeker. zeker. Ja. Ja. Um, Welk nummer gaan we nu even draaien? Um, uh, Dries Rovink? Ja, Dries Rovink. Ik kom eraan. Nou. nou, Dries, kom op dan. Naast mij op de stoel geef mij dat zomerse gevoel, je lag naar mij, de Spaanse zon komt alsmaar dichterbij, met handen losjes op het stuur. Parijs voorbij nog zeven uur. Ik denk aan hoe het ooit begon, op weg naar de zon. Day op en gehaald Ik heb je sms kreeg. Niets houdt mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja ja, ik kom Jag kom dan. Als je mag nee, trek jij me aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. De radio speelt met det muziek dit turbo is magnifiek dezelfde tijd die vliegt voorbij op weg naar de zon ja ja ik kom mee komen ik kom ik ben meteen op weg gaan ik heb je sms gekregen niets houdt mij nog tegen Want jij wacht op mij. Ja ja ik kom. jag kom eraan. Als je machtslee trek jij me aan. En de bol inte verdwijnen. De zon is al schijnen voor en Nog even en dan is het wachten voorbij. Heel even, dan ben je voor waar heel leven dan dan je voorop för dig och för mig Någ även, hela tiden på de route Ik heb je sms gekregen niets aan mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom. Ik kom eraan als een macht reed, trek jij maar aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor onderwijk, ja, de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen, roet is rijden. Kijk, ze lacht zonder gevoel Een onbereikbaar doel Wordt er toch nog nagestreamd Ruik, de geur van grootse moed en stroot nog door haar bloed. Maar Laura, en naam is Laura jag i hennes ögon Als ik jag haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. och Laura een leven vol helt Al haar vrienden lopen hålaktigt helt och hålaktigt ...de smaak van haar gevecht. Het is zo onterecht. Maar daar legt zij zich bij neer. Hoor de stemmen in haar hoofd. Waardoor ze weer gelooft. Maar waarom? Haar naam is Laura, en hele lieve meid Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt Oh Laura, en leven vol verdriet Al haar vrienden lopen buiten Maar voor Laura geldt het niet Maar waarom, is alles nu voorbij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 Junges? Ja. Det var Laura. Det var Laura. Det var inte. Ja, nee, det var Henk. Nej, nej, nej. Det var dock Laura. Härnam var Henk. Hey. Een nee, hele lieve meid, ja, als hij nog spoedeisende hulp zoekt op zoek een <laughs> dokter, kan hij nog vroeg terecht uh, bij twee heren namen Douwe van Beek en uh, Erik en, uh, ja. Ja, dus ja. Als nog, uh... Nee, maar we hadden ja? het net over Douwen. Henk, uh. Henk is niet op zijn plaats. Ik nee, ik het wel gekund. Ja, ik had het wel gekund. Ik het wel Oh, zo leuk, hè. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Houden we erin? Ja, die houden we erin. <laughs> ja. Ehm, um, nou ja, dit was alweer jammer genoeg de laatste uitzending. Ja, maar, ah. we, maar niets getreurd. We zijn er 7 september weer. 7, 7 september. We zullen het nog een paar keer herhalen en ja. stop gaan schrijven in de ja. agenda. 7, ja. 7 september. Hoe was het ook alweer? 7 september. Hoe was het ook alweer? 7 september Dat was het er, Nou was het genoeg. Ja, nee, wat was het dan? Yes, 7, 7 september Ja ik had even niet geluisterd. Dus, maar fijn dat jullie ja, het herhaald hebben. Ja feil ja, hè. Ja. Maar ik wil, ik, ik, ik wil in ieder geval een uh, uh, <coughs> fijne vakantie wensen. Ja, ja. ja iedereen een heel fijne vakantie. Ja. Gerard bedankt. Uh, jij bedankt uh, voor de knoppen uh, weer te bedienen. Ja maar ik heb ze gewoon zelf gehouden ja. ik, dat, uh, ik heb niks naar de knoppen nee, geholpen. Nee, nee. Het is gewoon helemaal fijn ja. natuurlijk Maar uh, ja, jullie ook bedankt. Ja. He, leuk ja. dat we weer samen een gezellige ja. show hebben kunnen maken. Want ja. daar gaat het uiteindelijk om. Ja. ja, zeker. Nou, en, helemaal uh, goed. Ja, ja. Zou jij ook bedankt aan ja. alle Graag, bellen, ja. Ja. Graag gedaan. De twee belangrijkste presentatoren van ja. de show. Ja. ja. ja. Graag gedaan. Ja. En uh, Iedereen ja. een fijne vakantie. Ja. Fijne vakantie. Fijne Wil je nog iets zeggen? Nee. Nee. Oh. Dus, ja, ik wou nog zeggen tot 7 september. Was het 7 september? Ja. Het was 7 september. Ja. Daar zal ik dan nou gewoon maar het laatste liedje in, uh, in starten. Ja. Ja. Raymond Hermans, mijn favoriet. Fijn vacatie. Fijne vakantie, vakantie allemaal. Vakantie.